11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Shell zet ook op papier dat alle kosten die samenhangen... met de aardbevingsschade in Groningen zullen worden betaald. Een mondelingenbelofte was te vaag. Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer... met onder andere juristen en Shell-topvrouw van Loon. Shell is aandeelhouder van olie- en gasbedrijf NAM. Deze week suggereerde de krant Trouw... dat Shell juridisch onder vergoedingen voor aardbevingsschade... probeert uit te komen, maar het bedrijf weerspreekt dat... Als de NAM de lasten niet kan dragen, gaat de rekening naar Shell, zegt topvrouw van Loon. Van en naar Schiphol rijden geen treinen vanwege een brandje in een wc van een trein. Dat veroorzaakt rookoverlast. Volgens de brandweer valt de brand mee. De tunnel wordt geventileerd, zodat de rook niet blijft hangen. Een boek van oud-minister Willem Vermeend over cybermisdaad... is uit de handel genomen na berichten over plagiaat. Vermeend schreef het boek samen met Rian van Rijbroek...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 Gisteren maakte een andere keten, Erika, om dezelfde reden bekend... dat abrikozenpitten terug moeten naar de winkel. Het privacybeleid van de app NPO Start wordt onderzocht. Dat zegt minister Slop in antwoord op Kamervragen van de SP. De partij wil weten of het niet dubieus is dat een app van de publieke omroep... kijkgegevens van individuele gebruikers aan commerciële bedrijven verstrekt. De autoriteit Persoonsgegevens doet nu onderzoek.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 Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag managementboek.nl/incompany. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl. Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja. Secondlove.nl. Zondag 4 februari is het Wereldkankerdag.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 Trots de sponsor van Skateboard Federatie Nederland. In Centro, een IT-bedrijf. nacht, vrienden. Het is tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.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 Deze dagen bezoek ik een aantal open dagen van middelbare scholen. Wat opvalt zijn de woorden competentie, talent, excellent... die zijn echt overal. En daarnaast zie je natuurlijk ook veel creativiteit van kinderen opgesteld. Prachtige schilderijtjes, mooi houtsnijwerk, perfecte maskers. Nu hoef ik niet meer te kiezen voor een school... maar als ik de kans had, dan zou ik op zoek gaan naar de school... waar ze ook een bijvoorbeeld iets wat mislukte olifant van klei tentoonstellen. Goedenavond, welkom bij het oog. De gaswinning wordt sterk verminderd, zo is vandaag besloten. En wat opvalt in de toelichting is dat er nog steeds zo weinig kennis voorhanden is over hoe het nu exact zit met die relatie tussen bevingen en gaswinning. De inspecteur-generaal van het staatstoezicht op de mijnen is te gast. We hebben wederom een ambassadeur op bezoek in het oog. Vanavond eentje die maar liefst vier Afrikaanse landen in haar pakket heeft. En het zijn ook niet de makkelijkste met standplaats Soudaan. Joris van Kasteren herdenkt zijn vriend en dichter Menno Wigman, die is overleden. En dan nu het nieuws van vandaag. En dat is de aanbeveling om zo snel als mogelijk... donderdag 1 februari... de totale productie uit het Groningenveld... terug te brengen tot maximaal 12 miljard kub per jaar. Een halvering van onze gaswinning is dus het advies. En nu is het aan minister Erik Wiebes. Het gaat een enorme maatschappelijke opgave zijn... Hij zegt er wel toe dat hij het advies opvolgt. Ik ben van plan om eind maart aan de Kamer te laten weten... hoe ik denk dat te kunnen doen en wanneer dat gehaald kan zijn. Juist vandaag trokken weer boze Groningers naar Den Haag. Dit keer boeren om ook voor hun belang op te komen. Per tractor wilden zij naar het Binnenhof rijden... maar dat verbood burgemeester Krikke. Tractoren zijn grote dingen en hele zware dingen. En dat was olie op het vuur bij deze boer. Ik laat me vandaag hier niet zo afschijnen hier in heb je nou helemaal besodemiddeld? Een ander zocht een oplossing. Minister Wiebes en uh, Carola Schouten uh, heb ik voorgesteld... om uh, symbolisch in een trekker met hun afspraken te maken. En minister Wiebes is de kwaadse niet. Hij kroop in de trekker. Iedereen moet aan bod komen en overal moet een oplossing. Wat die oplossing is, ik weet het nog niet. Maar we gaan het er samen over hebben. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis sluit zich aan... bij de aangifte tegen de tabaksindustrie. Wij willen een duidelijk signaal afgeven... dat wij vinden dat dit een rechtszaak zou moeten worden. Het Antonie van Leeuwenhoek behandelt jaarlijks bijna 40.000 mensen. 30 procent daarvan, 30 komt bij ons binnen door het roken. Het ziekenhuis sluit zich aan bij de aangifte die advocaat Benedikt Fiekt al eerder deed. Zij wil dat het Openbaar Ministerie de industrie gaat vervolgen. En ze is blij met de steun van het ziekenhuis. Nee, ik... ik vind het op de eerste plaats echt zo stoer en zo fantastisch van het AVL dat ze dit doen. Stoer, want? Die gaan er namelijk voor dat ze 30 van hun omzet gewoon inleveren. Fiek heeft als strafpleiter te maken met moordenaars. Deze zaak lijkt heel anders. Maar in de wereld draait door betoogt ze dat dat wel meevalt. Een vergif ontwikkelen waarvan ze weten dat het superdodelijk is. Ja. En toch word je er verslaafd aan gemaakt. Ja. En hoe vind je dat? dat vind ik ik vind dat crimineel. Ja. Belangrijk verschil is wel dat Fiek de crimineel... in dit geval dus niet verdedigt, maar juist vervolgd wil zien. Vandaag werd de watersnoodramp van 1953 herdacht. Een ramp die onherstelbare schade aanrichtte. In het hart van de mensen van ons deltagebied zijn in 1953 grote gaten geslagen die een dijkenbouwer niet kan dichten. Dat zei de commissaris van de, Koningin, van de Koning, Han Polman. Ook het leven van de nu 84-jarige Krijn Flikweert... zou nooit meer hetzelfde zijn. Hij verloor bijna zijn gehele familie. Als de levensstormen woeden, heb ik beschreven dat ze op zondagmiddag 1 februari omstreeks 4 uur jammerlijk zijn verdronken. Het polshorloge van mijn broertje Gillian was 15 jaar, was stil blijven staan op kwart voor vier, omdat mijn broer Piet en ik niet thuis waren, zijn wij op wonderbaarlijke wijze gespaard gebleven. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En dan voordat we naar de krant van morgen gaan... gaan wij naar het voetbal, de kwartfinale van het bekertoernooi. Die is nog steeds bezig. Willem II speelt tegen Roda JC. Het was 2-2 na de reguliere speeltijd. En de verlenging is bijna afgelopen, Ragnar Niemeyer... Hoe is het ja, nu? Deze, deze uitslag gaat misschien de krant van morgen wel niet halen. Want het wordt te laat. We zitten in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Half minuutje nog in de tweede verlenging. Nog een afstandsschot. Zonder uh, veel kracht kan de schutter niet goed zien. Poking van Willem 2 Niet heel veel problemen voor doelman Jurius van Rode JC. 2-2. Wat een meeslepend gevecht is dit geworden. Tussen twee staartploegen in de erendivisie. De nummers 14 en 17 tegenover elkaar. Een afgekeurde goal waar we veel discussie over zullen krijgen. De videoschijfslechter die wel de band heel ver terugspoelde. minuutje extra tijd vanaf nu gaat in. Nou je moet het maar zeggen Marcella als je nu wil afsluiten dan uh, gaan we zometeen de penalty serie natuurlijk ook nog krijgen. Nog één keer misschien Willem 2 met uh, Dankerlui aan de rechterkant. Geen controle voorin bij Willem 2. Kan Roda dan nog een keer weg met invallen Engels aan de linkerkant. Vier wissels aan de kant van Rodi J.C. 4. Jawel, want dat mag in het baker -toernooi. Dus een proef die is toegestaan door de internationale bonden. Daar gaat misschien nog een keer... Nee, Dat is Jordi Kroeg die krijgt de bal niet omdat er al een overtreding is gemaakt daarvoor aan de rechterkant. Het zijn de laatste tellen. Het lijkt op een strafschoppenserie aan te komen in dit kwartfinale KVB baker -toernooi. We rekenen die bal voor het doel. En dan gaan we twee keer vijf penalties nemen. 2-2 staat het nu. Dankjewel. Tot straks. Dracht naar Niemeijer. Dan nu Ewout Jong. Die zit hier met de krant van morgen. Ewout. Ondanks waarschuwingen van de landelijke politieke partijen. doen lokale fracties nauwelijks iets, iets om criminelen buiten de deur te houden. Dat, dan moet de veiligheidsdienst dat maar doen. Zegt hoogleraar criminologie Kooldhof. morgen in trouw. Zeker in plaatsen waar de politie de druk op de georganiseerde misdaad opvoert... proberen criminele organisaties een mol in het stadhuis te krijgen. Volgens de hoogleraar schuiven die organisaties vaak iemand naar voren... van onbesproken gedrag. Zo'n mol probeert niet zozeer het debat in de gemeenteraad te beïnvloeden... maar kan wel kijken welke ambtenaar met welk dossier bezig is. En de mol kan rustig onderzoeken ook wie er kwetsbaar is... voor bedreiging en chantage. De NRC heeft zich verdiept in BitConnect. Het noemde zichzelf een zelfregulerend welvaartsysteem... maar op 16 januari stortte het in als een kaartenhuis. BitConnect beloofde grote winsten te behalen met het speculeren met digitale valuta, zoals bitcoins. Deelnemers werd rente beloofd tot 40% per maand. Dat klinkt wel te mooi om waar te zijn. En dat was het ook. Na diverse waarschuwingen mocht de Bitconnect niet meer in geld handelen. En toen bleek het een piramidespel te zijn. Geld van nieuwe instappers werd niet geïnvesteerd... maar gebruikt om de bestaande deelnemers uit te betalen. Bijna iedereen is zijn geld kwijt. Alleen de voorlopig nog onbekende oprichters zijn er rijk mee geworden. Volgende week wordt het koud en dat maakt de Telegraaf optimistisch. De schaatsen kunnen uit het vet, melden. de krant. Daarna volgen wat slagen om de arm, want uiteraard moeten de weersverwachtingen uitkomen. En er moeten ook genoeg boeren zijn die hun weiland onder water zetten. Want de binnenwateren zijn nog veel te warm. Het AD meldt dat de Europese Commissie werk gaat maken van het recht op veilig drinkwater voor iedereen. Voor de EU-landen wordt het een verplichting om ervoor te zorgen... dat iedereen toegang heeft tot veilig en schoon kraanwater. Het merendeel van de Europeanen heeft dat... maar er zijn toch nog steeds miljoenen die het niet hebben. De Volkskrant schrijft over de toekomst van het verleden. We leven nu namelijk in de toekomst zoals die is voorspeld... in een aantal sci-fi klassiekers. In de film, film Rollerball uit 1975 is het 2018. Dat klinkt bekend. En in die toekomst zou volgens de film Oorlog niet meer bestaan... Een Blade Runner over androids, kunstmensen... speelt zich af in 2019, volgend jaar... Twee van de vele SF-films die er behoorlijk naast zaten... bij het voorspellen van de toekomst. En dat kan eigenlijk ook niet anders. Science fiction, of het nou strips, romans, films of tv-series zijn... is een genre dat de lezer vaak een spiegel van de wereld voorhoudt. Een verhaal komt meestal niet los van de tijd waar het in geschreven is. En daarom blijft Rollerball uit, een, uit de jaren zeventig een echte jaren zeventig film... en blijft Blade Runner zichtbaar een product van de jaren tachtig, al dus de krant.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 Silver Fox, Midnight in Richmond. Nou, we kondigden het al aan. De gaskraag moet verder dicht. Dat was het nieuws van vandaag. De 21 miljard kuub die er nu in Groningen uit de grond wordt gehaald... moet worden gehalveerd. Zo ongeveer 12 miljard kuub. Dan wordt het veilig, voorlopig in ieder geval. Dat advies kwam van staatstoezicht op de mijnen. Hoe weten ze dat zo zeker? Weten ze het zeker? Ik praat erover met Theo Kokokoren, inspecteur-generaal van staatstoezicht op de mijnen. Welkom. Dank u wel. Ja, u kwam vanochtend met dat advies. Nu is het einde van de dag. Wat, wat was dit voor dag voor u? Het was een intensieve dag, omdat er natuurlijk ongelooflijk veel aandacht was... Uh, voor het advies wat we hebben uitgebracht. Uh, en ik denk ook terecht, want het is een belangrijk onderwerp. Uh, met name voor, voor de Groningers en de veiligheid. En Minister Wiebes kwam eigenlijk al snel met de toezegging van... nou, ik volg het advies op. Wist u dat van tevoren al? Was dat nog spannend voor u? Nee, dat was toch nog wel, wel spannend. Omdat we hebben, we hebben eigenlijk twee soorten aanbevelingen gedaan. Ten eerste hebben we twee aanbevelingen gedaan... waarbij we hebben gezegd... die moeten eigenlijk per direct uitgevoerd worden. De eerste is om die vijf clusters in Loppersum dicht te doen. Waarom? Omdat als het volgende week gaat vriezen... en het gaat even flink vriezen... dan moeten die Loppersum-clusters vol open... Om, uh, om aan die gasvraag te voorzien. Daar staan ze ook voor op de waakvlam. Maar we weten ook dat als dat gebeurt... Uh, er echt een duidelijk grotere kans is... dat dat nieuwe, mogelijk ook wel sterkere aardbevingen gaat activeren. En dat is de reden waarom we hebben gezegd... die moeten per direct dicht. En u wist niet of... Hij dat zou opvolgen? Nee, nee, dat wisten we niet. Of gewoon, we, we wel al uh, hoorden dat GTS heeft aangegeven dat voor dit jaar uh, zij dat vanuit de leveringszekerheid geen probleem achter. Ja, de GTS die, dat, die zorgen weer voor het gas, toch? Ja, de GTS-organisatie ja. die zorgt dat we allemaal uh, gas, gas in ons hebben. huis hebben. Precies, ja. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, dus uh, daar kwamen de dingen goed samen. En ik ben ook heel blij dat minister Wiebes ook heeft gezegd, dat gaan we nu ook zo doen. En die 12 miljard, dat wist u wel, dat die daarmee akkoord zou gaan? Nee, dat wist ik ook niet. Uh, ik, uh, ik ben ook blij om te horen dat hij die veiligheid ook heel serieus neemt... en dat hij heeft gezegd, nou ja, we gaan inderdaad... naar die 12 miljard kubieke meter per jaar zo snel als mogelijk. Dat is ook het advies dat we hem hebben gegeven, zo snel als mogelijk. Ja, en heeft u daar zelf een tijdspad bij, hoe snel dat is? Nee, we hebben daar geen tijdspad bij gegeven... omdat wij ons ook terdege bewust zijn... dat hij een afweging moet maken tussen de veiligheid van de gaswinning... en die leveringszekerheid waar ook veiligheidsrisico's aan vast kunnen zitten. Ja, want als er onvoldoende gas is... dan ontstaan er weer andere problemen, bedoelt u? Exact. Ja. Wat, wat ons opviel is dat u uw boodschap vanochtend vrij voorzichtig bracht. Af en toe, uh, er is weinig met zekerheid te zeggen. Laten we heel even kort luisteren naar iets wat u vanochtend zei. Ja, dat is goed. Hoewel iedereen hier in de zaal, ook bij de NAM, overtuigd is... van een verband tussen gaswinning en aardbevingen... is de kennis hierover onvolledig. Er kan dus ook niet goed voorspeld worden... Uh, bij welk niveau van de winning zich welke mate uh, van aardbevingen voordoet. En dat betekent dat ons advies niet gebaseerd is op zekere conclusies. Want er is een gebrek aan kennis. Waardoor is er nu nog steeds een gebrek aan kennis hierover? Ja, het is de, de, de ondergrond is toch eigenlijk ongelooflijk ingewikkeld. Uh, het, is, het is een groot gebied met ongelooflijk veel breuken erin, meer dan 1500 breuken. Uh, en diep onder de aarde, daar nou, drie kilometer diep, uh, zit uh, poreus gesteente waar dat, uh, waar dat gas in zit. En op het moment dat dat gas eruit gehaald wordt... dan uh, neemt die druk in dat gesteente af. En omdat al dat gewicht van die aarde erop drukt... begint dat in te klinken. En uh, dat inklinken zorgt op die breukvlakken voor spanning... En die spanning die zorgt ervoor dat op een gegeven moment zo op zo'n breukvlak... dat in één keer een stukje schiet, verschiet. En dat is een, dat is een aardbeving. En nu, maar, nu maar... werd in de, in de jaren negentig al dat ja. verband gelegd... tussen een aardbeving en een gaswinning. Dan zou je zeggen, nu in 2018 zou er toch... een enorm onderzoeksprogramma moeten zijn, inmiddels ook afgerond. Uh, wat, wat, wat in kaart heeft gebracht wat de risico's zijn, wat de relatie is. Toch is dat niet gebeurd. Nou, er is inderdaad uh, wel een onderzoeksprogramma... maar niet een onderzoeksprogramma wat is afgerond. Nee, dat is vorig jaar volgens mij. In ieder geval het NWO is, is gestart met een programma. De NAM heeft allerlei onderzoeken ja. lopen. Ja, de, de NAM is al een aantal jaren met onderzoek bezig... maar bij mijn weten niet al sinds de jaren negentig. Dus en dat... heeft u daar een verklaring voor? Bent u daar een verklaring voor tegengekomen van... jongens, waarom, waarom moet ik het met zoveel onzekerheid doen als toezichthouder? Nou, ik, ik kan constateren, en ik heb me daar inmiddels wel vrij aardig in verdiept... dat men inderdaad nog een hele hoop zaken niet weet. Er is ongelooflijk veel geavanceerde technieken zijn worden ingezet. Er is ook heel veel kennis, dat moeten we ons ook wel realiseren... Maar die kennis is echt ook nog onvolledig. Het is net als met een, een zelfrijdende auto. Uh, er is nu al heel mooie technieken in de auto... en die kunnen al stukjes zelfrijden, maar nog niet... Op alle punten van A naar B kun je nu in een zelfrijdende auto zitten. Of schoon de technieken die erin zitten bijzonder geavanceerd zijn. Heeft u zich erover verbaasd? U doet het nu twee jaar dat, er, dat u het met zoveel onzekerheden moet doen. Nee, ik doe het sinds een maand. Of sinds een maand, sorry. Ja. Ook oh, sinds een maand. Ja, ja. en uh, het heeft mij inderdaad verbaasd. Ik had verwacht eigenlijk dat we daar uh, een beter inzicht in zouden hebben. Uh, maar dat is niet het geval. Uh, dat moeten we gewoon constateren. Onze kennis is inderdaad nog onvolledig. Ik ben ook wel heel blij dat ook onderhankelijk onderzoeksprogramma er, er nu is gestart vorig ja, jaar. Terwijl, terwijl dat, ja, dat is ook uw pakje al niet... maar dan hadden ze in 2013 al besloten dat dat er zou komen. Een groot nationaal onderzoeksprogramma. Ja. Ook nou ja, niet ik, vervolgens. Nou, ja, dat is, dat, dat is er gekomen. Het heeft ook even geduurd. En ik heb ook begrepen dat het ook niet eenvoudig was... om mensen te vinden die aan de ene kant... Uh, ongelooflijk veel van het onderwerp afweten... en aan de andere kant totaal geen relatie hebben met de olie- en gasindustrie. Ja, want is bijna een... iedereen is wel geleerd of aan Shell of aan de NAM in het verleden. Ja, want als je, hier, verleden... als je hier heel veel kennis over hebt... dan, is het, dan word je natuurlijk vrij snel uh, de, jouw hulp ingeroepen door zo'n oliemaatschappij. Want welke vraag is voor u relevant? Welke vraag zou u nou heel graag beantwoord zien door die onderzoekers die dan nu misschien wel met enige spoed aan de slag gaan. Ja, nou, er zijn, er zijn eigenlijk best wel veel vragen... die uh, met spoed om een antwoord vragen. Maar laat ik een paar voorbeelden geven... Uh, om die veiligheidsrisico's uh, te berekenen. Want misschien is het goed om ook daarbij even aan te geven... dat we helaas geen meter hebben. Je kunt niet met een meter rondlopen en dan aflezen... hoe groot de veiligheidsrisico's zijn. Die moet je berekenen. En daar is een, een hele ingewikkelde serie van wel, wel negen modellen... complexe modellen nodig om die veiligheidsrisico's te berekenen. En, uh, en voor ons is het heel belangrijk... dat, dat, die, dat die reeks van modellen dat die ook gevalideerd kunnen worden. Op een wetenschappelijke manier ook door onafhankelijke wetenschappers. En dat is een van de trajecten die, waar we nu op inzetten. Uh, en moet je daar dan voor naar het buitenland uitwijken... om, ja. om uit te komen bij onafhankelijke mensen... Voor een deel moet je inderdaad naar het buitenland uitwijken. En voor een hij, deel kunnen we ja. daar ook van TNO gebruik maken, omdat een deel van TNO ook onafhankelijk uh, uh, kan opereren. Maar uh, ook naar het buitenland, absoluut. En, en welke landen, waar, waar kunt u uw voordeel mee doen? Want ik, zat, ik heb even zitten kijken, Frankrijk heeft hier wel mee te maken, begreep ik. Oezbekistan? Zijn daar dan onderzoeken die, die, die goed voor Nederland kunnen zijn? Nou. Ik heb ook begrepen dat uh, het Groningenveld absoluut uniek is. Hebben we, helaas hebben wij niet elders op de wereld een situatie die vergelijkbaar is. Want dan zou je tenminste één <laughs> vergelijkingspunt hebben. Maar dat hebben we niet, omdat de, de Groningen situatie echt uniek is. Uh, wat, we, wat we wel kunnen doen is gebruik maken van bijvoorbeeld de geologische kennis... en de seismische kennis van instituten in Zwitserland die niet met precies dezelfde, maar wel met vergelijkbare uh, onderwerpen bezig zijn. En dat, dat doen we ook. Uh, en zo hebben we een aantal uh, experts, bijvoorbeeld ook uit Italië... waar het gaat om de relatie te bepalen tussen de grondbewegingen... en het punt wanneer er schade ontstaat. En nog belangrijker wanneer huizen beginnen in te storten. Dat is natuurlijk een ongelooflijk cruciale stap... om te komen tot de risico's uh, te bepalen... Nou, daar hebben we ook Italiaanse wetenschappers voor uh, nodig. En hu hu huurt u die, u die dan in? Of wie, ja, nou, dat dat onder programma wie wat is dus gestart vorig jaar, uh, dat wordt gefinancierd... Uh, ja, Voor een do deel door de NAM volgens mij. Nee, dat nee? wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Uh, en zij zijn dus ook in staat met die financiering... om dit soort onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren. Ja, want, want er is ook een onderzoek wat weer door de NAM wordt betaald. Ja, dat klopt. Want een derde uh, onderwerp, wat ook belangrijk is om, om uit te diepen... Uh, echt ook een belangrijk onderwerp, is de vraag... Van, ja, is het voorstelbaar dat die spanningen die opbouwden... daar onder de grond, op, op die breukvlakken... Of er een bepaald rustig niveau van gaswinning is, waarbij die spanning eigenlijk op een natuurlijke manier wegvloeit, zonder dat er zware aardbevingen zijn. Eh, dat is een hypothese waar, waar wetenschappelijk onderzoek van suggereert dat dat best wel eens mogelijk zou kunnen zijn. Maar we, we weten niet of het zo is onder de grond in Groningen. En als het, als het er is, weten we ook niet hoe belangrijk, hoe sterk dat proces is. Nou, daar is echt onderzoek voor nodig. En de NAM doet daar nu onderzoek naar. Het is ook belangrijk dat daar onafhankelijk onderzoek naar gedaan wordt. En u komt bij de ASM onder meer vandaan. Hè? Ja. Daar was u toezichthouder op de financiële markten. Ja, klopt. Nou, u zit dus kort hier nu. Ja. Hoe, hoe is dat voor u? Nou ja, het, het toezicht houden is, is niet nieuw voor mij. Maar uiteraard, de ondergrond en de complexiteit is wel nieuw. Het feit overigens dat je probeert te leunen op hele ingewikkelde modellen om risico's te bepalen, is weer niet nieuw voor mij. Want daar worstelt de financiële sector natuurlijk ook mee. <laughs> Alleen het zijn net iets andere modellen. Absoluut. Maar de onzekerheid en het niet altijd goed voorspellen, ja. dat komt u bekend voor waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Goed, hartelijk dank. Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen. Dank u wel. Graag gedaan. Dan uh, houdt u van ons te goed de uitslag. Want wie heeft die kwartfinale gewonnen om de bekerwedstrijd? Uh, uh, Ragnar Niemeyer, Willem 2 tegen Rode JC Het was 2-2. Toen kwamen ja, to de penalties. Toen kwamen de penalties en Carnaval valt te vroeg dit jaar in Tilburg. Want uh, dit is Willem 2. De thuisploeg die aan het langste eind uh, trekt. Het was een zinderende penaltyserie, zoals de hele avond uh, zinderend was hier in het Koning Willem 2 stadion. Want de keepers hadden geen schijn van kans. Tot de allerlaatste strafschop. Steeds Willem II dat als eerste mocht trappen. Tot hij tegen. Voor de tribune werden de penalties genomen. Waar de fanatieke aanhang van Willem II zit. En Ndenge. Die uh, plaatst die bal rechts half hoog. En daar zit Matthijs Brandenhorst dan voor het eerst bij. En die keert die inzet van de huurling van Borussia Mönchengladbach. Twintigjarige jongen uit Duitsland. Hij is de pineut vanavond. gek moment nog even. Want die uh, Brandenhorst. Die wijst heel opzichtig met zijn linkerhand naar de kant, naar de plek waar die bal gaat komen. Alsof hij wil zeggen, nou gooi hem daar maar neer, dan pak ik hem. En in het denk om een of andere reden, bevangen misschien door de spanning, plaatst die bal precies op die plek waar die doelman dus op rekent. En Brandenhorst, Matthijs Brandenhorst, de jonge keeper van Willem II, bezorgt zijn ploeg een plek in de halve finales van de KNVB. beker Zometeen ook de loting... En dan uh, ja, weten we hoe de halve finales eruit gaat zien. Het was een heerlijke avond, topavond met Willem 2, dat Roda verslaat in het bekertoernooi na penalties. Adele, water under the bridge. De Witte Broodsweken zijn voorbij voor het kabinet. Op donderdag 26 oktober stond het derde kabinet Rutte... op de trappen van het bordes, onder leiding van Rutte. En dat is morgen precies 100 dagen geleden. Wilco Boom, goedenavond in Den Haag. Goedenavond, Lucella. Ja, tijd is dat vaak een moment om, om de balans op te maken. Ja. Als we naar die prestaties kijken, uh, wat heeft Rutte 3 volgens jou tot nu toe gepre gepresteerd? Ja, in zekere zin moet je eigenlijk vaststellen... dat het kabinet nog niet heel veel heeft laten zien. Uh, de, de echte grote plannen, zoals de, de afschaffing van het referendum... Uh, nieuw pensioenstelsel, hervorming van de arbeidsmarkt, klimaatakkoord... Uh, ja dat, dat is allemaal nog in de maak. Uh, daar wordt nog aan gewerkt. Het kabinet zoekt daar ook draagvlak voor bij maatschappelijke organisaties... werkgevers, werknemers, milieubeweging. Dat is ook best logisch, hè, want het kabinet heeft maar een eenzijdig Meerderheid in de Tweede Kamer, maar ja, dat kost allemaal wel tijd, dus dat zit allemaal nog in de pijplijn, zoals dat dan heet. Ja, behalve minister Wiebes, want die, uh, die die is super druk en die beslist ook wel een en ander. Ja, die, die heeft echt grote besluiten genomen. Wat Wiebes gisteren heeft gedaan met het schadeprotocol, vandaag met de aankondiging dat er echt veel minder gas opgepompt zal gaan worden, dat is een breuk met het verleden. Dat zijn inderdaad grote besluiten. Uh, geldt in iets mindere mate ook voor Carola Schouten, de minister van Landbouw. Zij moest meteen aan de bak als gevolg van uh, fraude onder de boeren. Uh, maar voor het overige is het dus echt nog wachten op uh, nieuw beleid van de nieuwe ministers. Ja, en hebben ze daar een, een excuus voor, want ze hebben heel lang ge, uh, gepraat... en onderhandeld over hun plannen. Ze zitten er nu drie maanden... Ja, maar toch zijn er wel verzachtende omstandigheden. Het heeft te maken met de lange duur van de formatie, juist. Want daardoor moest het nieuwe kabinet pas ver na Prinsjesdag... kon het pas beginnen. En, en daardoor werkt het dus nog met een begroting... die eigenlijk nog van het, van het vorige kabinet is, van Rutte 2. Um, en die begroting kan dan nog wel hier en daar gewijzigd worden. Maar echt, um, eigen beleid kon de nieuwe coalitie daar niet meer in stoppen. De ministers moesten die begroting ook allemaal in de Tweede Kamer behandelen. Uh, dat kost ook weer tijd. En het zal dus pas tegen de zomer duidelijk worden... of, wat het, uh, of dat derde kabinet van Mark Rutte echt iets kan gaan waarmaken van zijn, van zijn ambities. En of het ook echt een kabinet wordt... dat uh, grote hervormingen in gang kan zetten. Wat, wat Rutte 2 wel gedaan heeft, bijvoorbeeld met de zorg... en, en de hypotheekrente aftrekken, een paar andere onderwerpen nog. Um, en daar kun je verder van denken wat je wilt. Maar dat waren wel grote veranderingen. Ja, en of Rutte 3 dat ook gaat kunnen, dat, dat is dus nog even afwachten. En wat hoor jij voor reacties in, in de Kamer op dit kabinet tot nu toe? Nou, Ik dacht dat het misschien aardig was om dat eens aan Geert Wilders te vragen... Van de PVV. Per slot van rekening toch de grootste partij of de, de, de op één na grootste partij in de Tweede Kamer. Uh, maar ja, zijn woordvoerder heeft niet op mijn verzoek gereageerd en daarom ben ik vervolgens uitgeweken naar Kees van der Staaij, de Nestor van de Tweede Kamer en een man die doorgaans ook wel met enige afstand uh, zijn opvattingen kon formuleren. En hij is gematigd positief. Uh, je ziet wel bewindslieden die echt uh, aan de gang willen, die echt iets willen klaarmaken. Dus nou, het, het, het is wel een kabinet wat laat zien... dat ze niet eindeloos eerst willen studeren... maar wel snel ook aan de gang willen. Denkt u dat ze van elkaars intentie overtuigd zijn... om ook met z'n vieren de rit uit te zetten? Ja of dat uh, voor de hele rit geldt. Dat moeten we natuurlijk echt nog afwachten. Wat je wel nu merkt, is dat er goed nagedacht is van hoe kunnen we elkaar vinden, ook op lastige punten, en dat uh, die lijm vooralsnog houdt. Dat daar geen uh, grote problemen in zijn ontstaan. Je ziet tegelijkertijd wel dat ze me niet krampachtig proberen elkaar bij alle onderwerpen vast te houden, maar ook wat ruimte gunnen. He, bijvoorbeeld rond zo'n gevoelig thema als Israël en de Palestijnen. Nou, daar zie je ook echt wel dat, dat daar wel verschillend over wordt geoordeeld. En, en die ruimte, die gunnen ze elkaar kennelijk. Op sommige treinen zie je dat. Dat ze ook niet krampachtig bij alle moties ook hetzelfde daarover stemmen. Uh, maar je proeft af en toe ook wel wat ongemak en irritatie. Uh, hè. Bijvoorbeeld dit, daar is dit een voorbeeld van. Ja, dan, als je veel van dit soort zaken krijgt... Kan het, en het wordt niet goed uitgepraat... dan kan het ook wel de sfeer gaan bederven... en wel degelijk uh, die harmonie binnen zo'n kabinet gaan aantasten. Maar tot nu toe ziet u die harmonie wel. Tot nu toe zie ik ook dat er natuurlijk ook wel hele goede eh, mensen in het kabinet zitten. En ook vergeet ook premier Rutte niet. Die ook feilloos aanvoelt waar er wel spanning kan zijn. En eh, probeert om juist ook dat eh, te laten uitpraten. Eh, plooien worden weer gladgestreken. Ze weten dat er flinke verschillen onderling ook zijn. Eh, maar er is ook wel de, de, de, de houding om daar ook overheen te komen. Ja, dat zegt Van der Staaij, uh, hij heeft het over de lijm die het nog steeds houdt... en qua sfeer is er naast wat irritatie dus kennelijk nog steeds harmonie. Is dat ook jouw beeld van de sfeer? Uh, ja, uh, aanvankelijk was die sfeer wel heel onwennig. Hè. Uh, D66 wilde natuurlijk in het begin helemaal niet met de ChristenUnie... Uh, en, en moest dat uiteindelijk toch gaan doen. Nou, die vier coalitiepartijen die waren dus niet meteen overtuigd van elkaars goede intenties... Maar wat ik intussen uh, hoor uit de verschillende partijen... is dat ze er gaandeweg toch wel van overtuigd zijn geraakt... dat ze alle vier met elkaar de eindstreep willen halen. Dus, dus het onderling vertrouwen is gegroeid. Uh, dat is natuurlijk geen garantie dat dat ook gebeurt de volle vier jaar. Maar dat kan zeker helpen. Maar... Dat wil ook weer niet zeggen dat het echt niet kan misgaan. Want bijvoorbeeld over de vraag of vliegveld Lelystad misschien later open moet dan in 2019, zoals in het, in het regeerakkoord staat. Ja, daar zijn de partijen nu al over verdeeld. Uh, het kan dus heus nog wel gaan knetteren. En de oppositie zal natuurlijk uh, elke gelegenheid aangrijpen om het te laten knetteren. Uh, Lodewijk Ascher van de Partij van de Arbeid heeft nu dus bijvoorbeeld al aangekondigd dat hij een debat wil over die honderd dagen, over die eerste honderd dagen. En heeft daar ook al honderd vragen geformuleerd waar, <laughs> waar Rutte een antwoord op moet gaan bedenken. Nou, dat gaat vast meer dan honderd minuten duren. Sterkte daarmee. Dankjewel, Wilco Boom. Why don't you love me like you used to do? How come you treat me like a worn out shoe? My hair's still curly and my eyes are still blue so why You say The things you used to say What makes you treat me like a piece of clay My hair still curly and my eyes are still blue So why don't you love me like you used to do Why don't you love me like you used to do Why don't you love me like you used to do Tom Jones hoort u Eén keer per jaar zijn alle ambassadeurs, consuls en vertegenwoordigers van Nederland in het buitenland bij elkaar... voor de jaarlijkse ambassadeursconferentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, Karin Boven is vandaag mijn gast. Zij is Nederlandse ambassadeur in Soudaan. Maar ook voor Tjaad, Eritrea en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Uh, welkom. Hartelijk Sinds anderhalf dank. jaar, hè, volgens ja. mij ruim anderhalf jaar. Welkom. Ja. ja dat, dat soort dagen, wij hier wel eens de correspondenten... een paar dagen over de vloer en dat is dat heel vermoeiend. Is dat bij u ook zo? Ja, nou ja, dit is dag vier van de ambassadeursconferentie. Mm -hmm. Althans, we zijn eigenlijk zondag al begonnen. Uh, een zwaar programma, natuurlijk hartstikke interessant. en uh, We horen veel nieuws, uh, zeker van de nieuwe bewindspersonen. Ja. We zien elkaar, hè, de ambassadeurs. We wisselen veel ervaringen en, uh, en ideeën uit. Dat is ook uh, heel goed. Uh, het is goed om weer even in Den Haag te zijn en op te laden... en alle nieuwe, nieuwe berichten uh, te horen en te vernemen... en met elkaar te discussiëren. Heel intensief. Uh, we beginnen kwart over acht ochtends en vaak tot elf uur s avonds door. Dus ja, zo na vier dagen... Uh, Dan uh, loopt het werk thuis misschien ook wel weer. Uh... Ja, ja, inderdaad. Dan nou, nou mag ja. je altijd een wensenlijst invullen bij Buitenlandse Zaken... waar je geplaatst wil worden. Stond uh -huh. Soudaan op uw lijst? Uh, ja. Uh, je, je mag inderdaad een soort van top 5 uh, invullen... van landen die beschikbaar komen en waar jij een profiel op hebt. Het moet natuurlijk wel realistisch zijn in je keuze. Dus Sudan kwam daar uh, op voor. Op één? Uh, zelfs op één, inderdaad. Mm -hmm. <laughs> ja. En natuurlijk is het niet, niet zo dat je altijd precies weet waar je naartoe gaat. Maar ik had uh, in de afgelopen jaren wel een, een profiel opgebouwd op landen... die of in een proces van vrede zitten, of post-conflict zijn. Um, dus het was ook wel logisch dat uh, Dat, dat deze... is natuurlijk een van de landen... Hè, langdurige oorlog met zuid soedan natuurlijk. Uiteindelijk hè, is, is de oplossing geworden. Mm -hmm. En nog drie uh, pittige landen erbij ook bovendien. Ja, zo zou je ze kunnen noemen. Uh, ik, uh, ik vind pittig ook wel leuk, want daar zit een uitdaging in... en, en die zoek ik wel... Uh, aan de andere kant, ja, het, het zijn ook gewoon landen... waar wij als Nederland een relatie mee hebben. Dat betekent dat je uh, met de bevolking, met uh, het maatschappelijk middenveld... Uh, met allerlei andere partijen een relatie opbouwt en een verbinding aanlegt tussen Nederland en dat land... Dat doe je door te netwerken, door activiteiten te ontplooien... door te engageren, noemen wij dat. En dat doen we net zo goed in deze landen als in andere landen. Al zullen de thema's natuurlijk anders zijn... en de resultaten misschien ook wat minder snel behaald worden. Hè? Want er liggen veel uitdagingen. En soms doe je een paar stapjes vooruit, maar ook weer een paar stappen terug. Want is een van die uitdagingen ook misschien dat u, dat u een vrouw bent... en in Soudaan werkt? Hoe, hoe is dat? No. Ja, dat, dat kun je wel zeggen als, al valt het als mee. Land. Ja, uh, ik heb ook in Afghanistan gezeten voor twee jaar. Dat, uh, dat is dan toch weer ingewikkelder. Uh, Sudan is redelijk uh, relaxed naar westerse vrouwen toe. Dus ik hoef ook niet met een hoofddoek over straat bijvoorbeeld. Uh, natuurlijk pas je wel aan in je kleding. Uh, maar het is niet zo dat je erop aangewezen wordt. Uh, natuurlijk is het voor de vrouwen in Sudan moeilijker. Uh, die krijgen veel minder ruimte. Maar Nee, dat is prima te doen. Je weet dat je je aan moet passen... en als je dat doet, dan, dan krijg je ook alle respect. Want ja. hoe past u zich aan in Soedan? Wat zijn van die dingen die u doet om die relatie goed te houden? Uh, als persoon. Ja. Uh, nou ja, ik zal nooit uh, over straat lopen met blote schouders, bijvoorbeeld, of met, met blote knieën. Uh, daar pas ik mijn roklengte of mijn, mijn shirtlengte wel op aan. Maar dat zijn simpele dingen. Dat, dat valt uh, simpel te doen. Tegelijkertijd uh, helpen wij als ambassade en ik als ambassadeur, uh, toch een beetje als boegbeeld. Uh, wel, diverse Soedanese vrouwen in empowerment, emancipatie. Uh, wij ondersteunen hen in, in, in allerlei activiteiten die voor hun moeilijk zijn. Maar doordat wij als Westerse vrouw of ik als ambassadeur meedoen... Uh, ja, is er opeens veel meer mogelijk. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat wij fietsen met vrouwen door Khartoum. Uh, er is een, uh, een Soedanese fietsclub van vrouwen, maar die krijgen heel weinig ruimte. Wij ondersteunen ze, we hebben ze een paar fietsen geschonken. Maar wat we vooral doen is af en toe eens een dag met hen fietsen. Dan gaan we de stad door... Uh, als ik mee fiets als ambassadeur... dan wordt de, de straat waar ik doorheen fiets afgezet. Dat betekent dat we met z'n allen veilig zijn. En dan fietsen we met zo'n honderd vrouwen door de stad. En, en wordt dat wel op prijs gesteld door Zeer. de regering? Zij vinden dat leuk. De regering vindt dat ook prima. Ja, ook. Mensen, ik krijg positieve feedback daarover. Ze, ze, ze vinden het leuk dat, dat we dat doen. Uh, en, en een positieve spin-off proberen te creëren. Het, het valt voor ons ook een beetje onder de noemer public diplomacy. Dus het uitdragen van de Nederlandse waarden. En, en uh, leidt dat uiteindelijk ook ergens toe, behalve het, leuke fietstochtjes? Het leidt ertoe dat, dat deze vrouwen zich uh, uh, ondersteund voelen... Uh, zij vinden het uh, belangrijk dat vrouwen hun plaats opeisen in de stad. Dat vinden ze moeilijk om alleen te doen. En door hun te steunen, komen ze daar een stap verder mee. Toen ik anderhalf jaar begon met mijn eerste fietstochtje... waren er tien vrouwen. Nu zitten we okay. al op zo'n honderd met z'n allen. Dus ja. dat, dat groeit. En, en, en, en doet u dat alleen in Soudan of ook in de andere landen... die onder uw hoede vallen? Ik wou dat het in andere landen ook kon. Maar wij zijn natuurlijk uh, ge, ge, gestationeerd in Khartoum. Uh, inderdaad, uh, ook Tjaad, uh, Centraal Afrikaanse Republiek en Eritrea vallen, vallen ons, uh, onder ons uh, werkgebied. Dat betekent wel dat we daar af en toe eens heen gaan. Met enige regelmaat op het moment. Zeker omdat Nederland lid is van de uh, Security Council... van de Verenigde Naties. En uh, Soudaan en ook Centraal Afrikaanse Republiek... Uh, Prominent op de agenda staan. Dus wij reizen ietsje vaker dit jaar naar die landen toe. Maar het is niet zo dat je daar groots allerlei activiteiten kan organiseren. Simpelweg omdat er geen ambassade is. Dus je kan er naartoe. We verblijven in een hotel. In alle drie landen, dus buiten Soedan, hebben we ook een honorair consul. Die ons ondersteunt. Die ook uh, service dienstverlening biedt aan, aan Nederlanders in die landen. Uh, maar voor de rest uh, ja, gebruiken wij vooral onze contacten... bij de Europese delegatie en bij collega's zoals de Fransen... de Duitsers, de Italianen. Uh, Verenigde... Om te horen wat er speelt, waar Verenigd je op in Koninkrijk. kan spelen. Precies, ja. daar, daar moeten wij op bouwen. Hè. Nogmaals, uh, als je zelf geen ambassade, geen presentie hebt... dan ben je afhankelijk van die anderen. En daar investeren we in. Dus door naar die landen te reizen... zoeken we contact met andere ambassades. Met, met, ook met NGO's, met journalisten, met mensen... Mensenrechtenverdedigers, verdedigers, culturele organisaties, jongeren. En op die manier hebben we in ieder geval ook van een afstand... dus ook als we in Khartoum zijn, ingangen. We kunnen ze bellen, we kunnen ze mailen... als we moeten weten wat er wat precies er speelt. speelt. Ook om onze collega's in Den Haag of in New York te kunnen informeren. Dan kunnen we dat gebruiken. Dus het gaat allemaal om netwerken, contacten leggen. En dat is soms van een afstand wel heel moeilijk. Want als je mijn werkgebied eh, zeg maar naast Europa legt... Uh, het is zo groot als Noord, Zuid en Centraal-Europa ja, samen. Hè? Ja, ja, ja, het is een ja, enorm gebied. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, een mooi beeld blijft op mijn netfiets van de fietstocht door Khartoum. Wanneer uh -huh. is de volgende gepland? Uh, dat weet ik niet. Ik, moet, uh, ik ga zondag weer terug. Uh, en dan gaan we kijken hoe we het uh, programma gaan invullen. In ieder geval zijn februari en maart nog de ideale maanden... om iets te doen in Sudan. Want om daarna te, te heet. Precies. Ja, ja. Hartelijk dank dat u hier was. Karin graag graag gedaan. ambassadeur dus in Sudan en ook voor Tjaat, Eritrea en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dank u, dank u wel. Ja, we beginnen nu met een uh, gedicht van Menno Wigman. De dichter die is vandaag overleden op 51-jarige leeftijd. En hij leed aan een hartziekte. U hoort Wigman het gedicht Egmond aan Zee voordragen. Het is een volk van stugge guturalen. Het grond en god verdompt zich door de dagen. Komt vrijdagnacht, komt bier, komt kook en blaast de kustwind oorlog in een jongenshoofd.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 Fikjes in je hoofd. Knokkels, bloed, een ster, een mes, geschreeuw. De hemel hier is hard en crimineel. Menno Wegman hoorde u. Schrijver Joris van Kasteren was bevriend met Menno Wegman. Welkom. Uh, ja, goedenavond. Ja, het is moeilijk om dit uh, zo te horen. Ja, ik, ik heb de hele dag alleen maar zijn werk herlezen, omdat ik het nog steeds niet kan geloven. En nu ik dat niet stem hoor, dan uh, is het nog ongeloofwaardiger, dit nieuws. Ja, en, en jij hoorde dat vandaag en toen ben je gelijk zijn werk erbij gaan pakken. Ja, het uh, komt echt als een complete... Uh, nou, niet helemaal. Ik bedoel, hij was ziek, hè? dat wist iedereen, maar... De mensen die hem kenden. Maar dat was niet een ziekte die direct uh, acuut uh, gevaar opleverde. En Menno was ook wel een beetje uh, dramatisch af en toe. Dus je dacht ook altijd wel op een of andere manier dat komt goed. En dus, was hij de afgelopen tijd dramatisch? Had hij ja, signalen gegeven? Ja? Eigenlijk me, wel meer dan ooit. Maar dat, dat was ook het verwarrende. Hij was somberder dan ooit. Hij uh, had het altijd over de grote somberte. Ik leid weer aan grote somberte. Hmm. Maar dan, ja, dat was dan eigenlijk ook wel weer vrij normaal. Alleen... Doordat uh, ja, die hartkwaal zeg maar, die, die was geconstateerd een paar jaar geleden. Alleen wat het precies was, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. En dat, dat kon hij dus ook niet, niet goed vertellen. Maar het leidde er wel toe dat hij ja, uh, in ieder geval wat rustiger aan moest doen. Dus uh, niet meer al te veel drinken, niet te veel roken. En op tijd naar bed. En vooral dat laatste, dat, dat is iets uh, heel moeilijks voor hem. Want hij werkt s'nachts. Ja, hij leefde min of meer s'nacht. Ja, ja. Ja, maar ik dacht van ja, dat, dat is een soort aanpassingssituatie uh, uh, of zo. Hij komt hier wel weer uit en ja, dan ineens dit klap, boom. Het, uh, het is echt on onbegrijpelijk. Want wat, wat was jouw laatste contact met hem? Ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar uh, ik, mijn zoontje was jarig... en ik, <laughs> ik ging een vosjacht organiseren en ik wilde hem als vos vragen. Maar, uh, want ik dacht, dan komt hij er weer even uit of zo, weet je wel, maar... Ja, dat, dat zag hij dan niet zitten. En bovendien was het ook slecht weer. Dus ik dacht ook, nee, misschien moet ik het dan toch maar niet doen. En toen hebben we afgesproken van, nou, dan gaan we wel binnenkort even ja, dan, dan kom ik je desnoods uit je huis halen. Want hij kwam echt ook bijna niet meer buiten en zo. Maar, maar zo was Menno ook wel. Dus het was niet, in die zin niet alarmerend. Maar ik, ik was dus heel even bang toen ik het hoorde... van, oh god, het zal toch niet zijn dat hij, uh, dat hij zichzelf iets aangedaan heeft. En dat is dus gelukkig ook niet zo. Hoewel, het, het maakt ook allemaal niet meer uit natuurlijk. We, we hebben een aantal dichters vandaag gesproken... die reageerden ook ontzettend te aangeslagen. Wat, wat maakte hem zo geliefd? Ja, als je hem... Uh,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 Ja, wat hij schreef als punt gaaf in, in alles. Maar hij kon, uh, zijn belangstelling was ook veel breder, zeg maar. Dus... Want wat, wat voor belangstelling had hij nog meer? Wat, wat maakte hem zo erudiet? Mm. Ja, Zijn belangstelling, dat komt ook een beetje door zijn jeugd. Hij heeft ook wel altijd een soort ja, macabere, morbide voorkeur gehad. De dood was ook echt altijd in zijn werk aanwezig. En hij is heel erg door, door de punkbeweging natuurlijk aangestoken geweest. Dat, en hij heeft zelf in een, in een punkband ook, uh, ook gespeeld. En uh, ja, dat, dat decadente zat er ook een beetje in. Decadent romantisch, een beetje dwepen, dandyachtig. Maar, de, maar tegelijkertijd uh, ook, ook weer wel van deze tijd of zo. Het, hij was ook heel erg betrokken bij wat er gebeurde in Amsterdam, hè, in de stad. Ja, hij is ook stadsdichter bijvoorbeeld geweest. Uh, ja, uh, dat het was een, echt een zachte jongen. De, ik heb hem ook altijd, ben hem altijd als een, als een jongen blijven zien. Ik, het voelde ook vaak of ik ouder was dan hij. Terwijl hij is tien jaar ouder dan ik. Uh, en, maar op een of andere reden... ja, Het is een jongetje altijd gebleven voor mij. Uh, gewoon echt een lief iemand. Die, uh, die, die een knuffel wil geven. En, uh, ja, waarvan je ook helemaal niet kan voorstellen... dat hij er ineens niet, niet meer is. Dat, nee. Je hebt ook een gedicht uitgekozen hè, van hem. Ja, ik heb dus Manis van, uh, ja, van alles lopen lezen. En uh, ik zal eerst een gedicht dan voorlezen. Want ja hij was natuurlijk in, in eerste instantie dichter. Maar nee, oké, okay, eerst dit. Uh, Levensloop heet dat. En dat komt uit de bundel uh, Dit is mijn dag. En dat gaat dus eigenlijk over de dood van zijn vader. En uh, nou, hier komt hij. Voor bijna alles heb ik mij geschaamd. Mijn nek, mijn haar, mijn handschrift en mijn naam. De schooltas die ik van mijn moeder kreeg. Mijn vader die zich in een blazer hees. Het huis waar ik voor vriendschap heb bedankt. Maar nu mijn vader aan vijf slangen hangt. Zijn mond steeds hezer over afscheid spreekt. Nu hurkt mijn schaamte in een hoek. Hij stierf zoals hij in zijn opel reed. Beheerst. Correct. Zijn ogen dapper op de weg. Geen zin in dom geworstel met de dood hoe alles wat ik nog te zeggen had, onder de wielen van de tijd wegstoof. Ja, en dat laatste, dat is nu precies het gevoel wat ik uh, ook heb. En, maar om het wat minder zwaar te maken, typisch Menno, hè, wat hij dan over zijn vader zei, hij stierf zoals hij in zijn Opel reed. Ja, dat... dat dat, dat, dat is hem dat, ja, dat bij uitstek. Dat ja, is klassiek. Want, want wat is dat? Dat ja, gedicht zelf <tie> heeft er, is een redelijk klassiek. Levensloop verwijst ook naar het bekende gedicht van, van Nijhoff. En het, het zit zeg maar, strak in zijn vorm. Maar tegelijkertijd dan zo'n zo ironisch... Uh, een beetje, zinnetje op het laatst. Ja, maar waar hij ook wel weer een, een beetje afrekent natuurlijk met die vader... Waar die hem ook nog weer, ja, nogal. <laughs> ja, maar die, maar die man was ook echt wel zo. Tenminste, wat ik dan uit de verhalen heb mogen uh, opmerken. Maar om Menno wat beter te typeren nog... hij heeft ook drie maanden bijvoorbeeld uh, ja. in, een, in een gesticht gezeten. Op, uh, niet niet uh, voor zijn eigen geestes gesteld heeft, maar op uitnodiging. En daar, ja, dan dompelde hij zich daar drie maanden onder. Dat heeft hij ook in de, in de Belmer Bayes gedaan. En dan organiseerde hij een poëziewedstrijd onder gevangenen. Weet je, dat was... Ook zijn veelzijdigheid. Enorm, ja. ja. Nou, dank voor jouw uh, herinneringen, Joris van Kasteren, aan uh, Menno Wigman. En ik denk dat jij ook uh, nou, de komende dagen nog veel in zijn werk zal uh, ja, duiken. Ja, en ik hoop dat iedereen dat doet, want hij uh, verdient echt een uh, breed publiek. En uh, uh, ja, juist nu, deze man die leeft echt uh, in zijn werk uh, voort. Joris van Kasteren, hartelijk dank dat je hier was en uh, over hem wilde spreken. Dank je wel. U hoorde Joris van Kaster over Menno Wigman. Daarmee is een einde gekomen aan dit oog. Morgen dan. Ja, Simone is ziek. Dus we moeten nog even kijken wie er gaat invallen. Maar er zit echt iemand. Dat garanderen wij. Goedenacht, ik wens u een goede nacht. Vrienden, is het tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een